Skimmers hebben bij een slijterij in Egmond aan Zee... mogelijk een miljoen euro buitgemaakt, dat meldt RTV Noord-Holland. Ruim 900 klanten zijn gedupeerd. De eigenaar van de slijterij denkt dat criminelen... het pinapparaat in de winkel hebben vervangen door een apparaat... dat de gegevens van pinpassen kopieert. Waarschijnlijk heeft het valse pinapparaat... ruim een maand in de winkel gestaan. Verzorgers van Dierenpark Emmen proberen nog altijd... een gewonde olifant uit een greppel te krijgen... Het mannetje van 45 werd gistermiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. Daarbij liep hij schaafwonden op en brak hij een slachtand. Vier verzorgers proberen het dier naar het olifantenverblijf aan het eind van de greppel te lokken. De aarde telt vanaf vandaag 7 miljard mensen. Dat blijkt uit een schatting van de VN.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 Alticom hoopt dat de mast voor het einde van volgend jaar weer volledig werkt. Het weer. Vanochtend is het grijs met lokale mistbank. Vanuit het zuiden klaart het op en breekt de zon door. Het wordt 15 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 31 oktober. Goedemorgen. Was dat niet een heerlijk lang weekend? Of het ook zo'n fijn weekend was voor het CDA, dat valt te bezien. Ja, de zaak Mauro blijft de partij maar verdelen. De kritiek blijft ook toenemen en het CDA is alweer fors gedaald hoor, in de peilingen. Marcel Bril praat ons straks bij over de ellende van de Christendemocraten. U hoort ook CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sibrand van Haarsma Buma erover. En Joris van der Kerkhoff is vanochtend in CDA-bolwerk. Venrijd trouwens ook de gemeente waar Mauro woont. En dan praten we vanochtend over Syrië waar president Assad heeft gedreigd met veel geweld, vooral tegen de eigen bevolking, als de internationale gemeenschap in zou grijpen. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks is de gast. En het is de laatste dag van de NAVO-missie in en bij Libië. We spreken de commandant van de Nederlandse eenheid... luitenant-kolonel Frank den Edel. Koningin Beatrix is aangekomen op Bonaire. We hoorden een verslag van het bezoek aan de voormalige Antillen. En de eerste vliegtuigen hoorden dat net van de luchtvaartmaatschappij... Qantas vliegen weer. Afgelopen weekend werd alles gecanceld vanwege stakingen. Wateroverlast in Bangkok is nog lang niet voorbij. En de sport van afgelopen weekend bespreken we met Tom van het Hek. En u krijgt natuurlijk het laatste nieuws over Radzagere olifant... die nog steeds vast zit in die in dierenpark Emmen. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar de website nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Wordt weer gevlogen door de Australische vliegtuigmaatschappij Qantas. Een arbitragecommissie die de regering had ingesteld, besliste dat de vakbonden en de directie hun geschil moeten bijleggen. Anders zou de economische schade te groot worden. Qantas medewerkers voeren al sinds september actie voor meer loon. Door de stakingen ontstond achter, achterstallig onderhoud aan de 250 vliegtuigen van de maatschappij. En de directie besloot zaterdag dat het niet meer veilig was om te vliegen met de toestellen. We hebben besloten om de Qantas internationale en domestische vliegtuigen te gronden. Ik we de Qantas fleet now. Die beslissing leidde tot veel kritiek. Want ruim 70.000 reizigers konden niet vliegen. Vooral het toerisme had eronder te lijden. En daarom besloot de Australische regering in te grijpen. Een commissie moest oordelen of er inderdaad zoveel economische schade werd geleden. Premier Julia Gellert is tevreden. We hebben gesucces in wat we wilden: getting planes back in the sky, workers back to work, and that is a win for the travelling public that has been so inconvenienced by all of this over Melbourne Cup weekend, and a win for the million people who work in tourism in Australia. De stakers moeten aan het werk en de maatschappij moet weer gaan vliegen. De bonden en de directie hebben nu drie weken de tijd om het eens te worden over het loon, anders neemt de arbitragecommissie opnieuw het heft in handen. Raza is nog steeds niet uit de greppel. Al sinds zondagmiddag zit de olifant vast in de gracht van zijn verblijf in het dierenpark Emmen. Raza is tijdens een demonstratie uh, voor bezoekers in de gracht gevallen. Of eigenlijk geduwd door een olifant die uh, ruzie had met een, uh, met een andere olifant. En hij heeft daarbij zijn slagtand afgebroken die greppel is een natuurlijke afscheiding tussen de bezoekers en het olifantenverblijf. De olifant zou uit die greppel kunnen klimmen en het park inlopen. Daarom werd besloten het dierenpark te ontruimen. De bedoeling is dat Radza er zelf weer uitklimt, maar dat lijkt de 45-jarige olifant nog niet van plan. Wij zijn druk bezig om Radza de stal in te laten lopen. Dat betekent dus dat hij de hele grachten door moet lopen. Maar uh, Radza heeft zelf eigenlijk niet zoveel zin om dat te doen. Dus. Uh, we hebben daar heel veel geduld bij nodig. Ja, en heel veel andere mogelijkheden dan rustig afwachten zijn er niet. dus het dierenpark. Dat kan heel lang duren. Ratsa is onze grootste mannelijke olifant. 7.000 kilo, dus dat is een flinke kerel. Nou ja, als die 7.000 kilo die kant niet op wil lopen... dan, uh, nou ja, dan uh, heb je heel veel geduld nodig. Ja, straks een verslag van uh, wat er is gebeurd gisteravond. en Later in de uitzending bellen we natuurlijk ook bij het dierenpark... of het inmiddels wel is gelukt om Ratsa uit de gracht te krijgen. Criminelen hebben bij een slijterij in Egmond aan zee waarschijnlijk 1 miljoen euro buit gemaakt door te skimmen. Ze hebben het pinapparaat in een slijterij verwisseld, zegt de eigenaar van deze winkel. Uh, volgens Equens is het zo dat de criminelen bij mij in de winkel zijn geweest. Uh, fysiek, uh, mijn eigen kastje, mijn pinkastje hebben geruild tegen een gemanipuleerde. In dat ding van hun zat dus een techniek waardoor zij hem kunnen uitlezen. En dus alle gegevens die dus normaal alleen naar de bank gaan, zijn dus dan nu ook naar de criminelen gegaan.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 Nou, ik heb zelf een aantal dingen ben ik nagegaan, want je kijkt natuurlijk gelijk op je rekening. En dan vroeg de politie ook na, want het werd toch al gezegd om zeker aangifte te doen. Nou, daar hebben we gekeken bij de laatste transacties die hebben plaatsgevonden. En nou, dat was, bleek het in ieder geval dat het hier in het dorp moet zijn. En uh, het blijkt ook wel steeds duidelijker te worden dat alle uh, gegevens eigenlijk richting de slijter uh, gaan. Het zogenoemde skimmer kwam aan het licht toen het pinapparaat kuren vertoonde. De skimmers hebben mogelijk een maand lang hun gang kunnen gaan in de slijterij. De zeven miljardste wereldbewoner wordt vandaag geboren, waarschijnlijk in India. Twaalf jaar geleden was Adnan uit Sarajevo de zes miljardste. Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de VN, kwam toen hoogst persoonlijk op kraamvisite. Toen gingen de beelden van de baby de hele wereld over. Daarna hebben Adnan en zijn familie nooit meer iets van de Verenigde Naties gehoord. Maar gelukkig, zo vertelt hij, denken zijn klasgenoten nog steeds dat hij een beroemdheid is. Ja. Hij staat namelijk wel vereeuwigd in het aardrijkskundeboek... waar hij en zijn klasgenoten les uitkrijgen. Dit keer wordt het niet een heel uitgebreid uh, gevierd... Uh, omdat zo'n grote populatie volgens de VN een bedreiging voor de natuur vormt. Ook heeft niet iedereen toegang tot de gezondheidszorg. De VN verwacht dat de wereldbevolking vanaf 2050 weer gaat afnemen. Beurzen sloten vrijdag in mineur. De aankondiging van de verruiming van het Europese noodfonds... was op donderdag nog een impuls voor de AEX. Maar dat optimisme bleef niet lang aan. Vrijdagmiddag sloot de Nederlandse index uiteindelijk in de min... met een verlies van 17 procent. Amerikaanse beurzen deden het later wel wat beter. Technologiefonds Nasdaq sloot met een klein verliesje maar 500 vijfhonderdste. En de Dow Jones-index eindigde met een kleine winst van twee tienden. In Azië wordt nu weer gehandeld. Beurzen zijn daar al die enige tijd open. Japanse Nikkei-index schommelt op dit moment... tussen een licht verlies en een lichte winst. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren via onze podcast. Die staat op de website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is tien over zes. Bad as me. Het nieuwe album van Tom Waits is op drie binnengekomen in de album Top 100. Dat is de hoogste notering die Tom Waits in ons land heeft behaald... sinds zijn debuutalbum Closing Time uit 1973. Ook de media zijn enthousiast. Volkskrant en het parool geven het album de maximale vijf sterren. En De Engelse krant The Guardian omschrijft het als... de laatste heroïsche poging van Waits... om de geschiedenis van het Amerikaanse lied te omvatten in zijn eigen stem. behind the clouds put me back in the crowd there's a bow In de crowd, hoor u van Tom Waits. Het is twaalf uh, minuten over zes. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. En jij bent Joris op een plek, een bijzondere plek. Een van de plaatsen waar het CDA het nog wel goed doet volgens mij. Hè? Ja, maar de verkiezingen zijn alweer van een tijdje geleden. Uh, bij de herendelingen uh, haalde, uh, dat is november, drie jaar geleden, denk ik, uh, haalde het CDA hier. 10 van de 27 zetels. En hier is de gemeente Venderaai... een gigantische gemeente in oppervlakte in ieder geval. Uh, niet zo heel erg groot in aantal inwoners. 10 van de 27, uh, dat, uh, dat klinkt naar boven de 30 procent. En dat, uh, dat is ouderwets als het uh, gaat om cda begrip Ja, Vendrij. Ook de gemeente waar Oostrum ondervalt, De gemeente waar Mauro de afgelopen jaren heeft gewoond... voordat hij naar Eindhoven ging om daar te gaan studeren. Fenray ook waar het CDA, maar ook heel veel anderen... Al een tijd ook aan het praten is over Mauro, hoe ze met hem om moeten gaan, hoe ze, als het dan over het CDA gaat, hoe ze hun partijgenoten moeten overhalen om toch gewoon een uh, verblijfsvergunning uh, voor uh, de jongen uit uh, Angola uh, te geven. Uh, uh, uh, Venrij ook waar een bedrijf is en waar een organisatie is van bedrijven. Dat heet hier Business Vision Venraai. Waar ze ook veel praten over eh, jongens eh, als Mauro. Waar ze ook veel praten over eh, mensen die hier moeten komen werken. Want er zijn heel veel mensen die hier wegtrekken. En er is toch nog wel veel werk. Dus ze moeten wel eh, mensen ergens vandaan halen... om het werk wat er is eh, gedaan eh, te krijgen. Nou ja, er zijn natuurlijk ook wel plannen om dan Mauro maar gewoon een werkvergunning op een of andere manier te laten krijgen... zodat hij hier in de buurt kan blijven werken. Wat daar allemaal voor juridische angels aan zitten... Eh, ja, dat weet blijkbaar eh, niemand. Want het idee om een werkvergunning te geven, dat idee is er wel. Maar de praktijk, ja, die is er, die is er dan nog niet. Hoe dat allemaal gaat werken. Maar vooral ook eh, hoe er hier eh, in Vennerij zo ook twee dagen na dat CDA-congres... en één dag eh, voor de stemming in de Tweede Kamer over... Mauro, maar ook over de problemen binnen het CDA gedacht wordt, gaan we de komende uur eens praten. Niet alleen met die man van die werkgeversvereniging, Business Vision Venray, Business Vision Venray maar ook met de fractievoorzitter van het CDA. De man die leiding geeft aan een fractie van tien mensen in de gemeenteraad van 27. Dat gaan we zo eens even aanbellen. Ik ben benieuwd. Vanochtend dus richten wij ons uh, samen met Joris van der Kerkhof op het CDA. En dat doen we in de gemeente Venrij. Het zijn spannende dagen voor de schrijver Peter Buwalda. Hij staat op de shortlist van de ACO Literatuurprijs... die vanavond wordt uitgereikt. En gisteren viel hij al in de prijzen. Buwalda's roman Bonita Avenue is in Rotterdam... onderscheiden met de Selectis Debutprijs. Juryvoorzitter Hans Keller leest vooruit het juryrapport. Peter Buwalda, Bonita Avenue. Overstel, porno, chantage, een overtuigend beschreven psychose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 Maar om deze jurybeoordeling schijnen ze niet heen te kunnen, denk ik, hè? Ernst Hezbollin. Ja, of ze denken van, uh, die Peter Buval, die, is al, uh, die is versuikerd met al zijn prijsjes. Die hoeven niks meer te geven, dat kan ook. Peter daar dus, de schrijver en verslaggever Jeroen Wilaert sprak met hem. Vanavond gaat hij dus op voor de ACO Literatuurprijs. Die wordt bekendgemaakt in het gerenoveerde Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Na Aruba bezoekt koningin Beatrix vandaag het tweede eiland van de Antillen, Bonaire. Een eiland dat sinds vorig jaar, oktober, een bijzondere gemeente van Nederland is geworden. Een zogeheten openbaar lichaam. En ja, dat heeft voor veel problemen gezorgd. Problemen waarvan ze op Bonaire hopen dat de koningin ze kan oplossen. En dus werd ze, toen ze op Bonaire aankwam, opgewacht door demonstranten. En dat is heel bijzonder op een plaats waar het Koningshuis zeer populair is.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 in een buitenwijk van Kranendijk. Daar worden voedselpakketten ingepakt. James Hope is een uh, pakket aan het samenstellen in de koelcel. Wat gaat erin? En twee pakken van melk en dan twee pakken van half melk. Een thee, spaghetti, we ja. hebben mashed potatoes. Hoeveel pakketten per maand gaan er nou uit? Ja, ongeveer per maand gaan er uh, um, 250 pakketten.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 Een asperna? Ja, bedankt, bedankt. Ga naar vandaag. Goed zo goed. Heel goed, goed. We gaan sub in Het Pakket wordt afgeleverd bij twee oudere mensen. Ja. ja. En u kunt het goed gebruiken? Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Is leven zwaar? Ja. Ik. Duur? Aha, uh -huh. ja. Ik pak voor mij, hij ja voor Wat zegt u? Nee, ik ik vertaal mijn moeder ja? wat. Ja. Wat, wat zei u? Dat. Uh,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 Ja, de salaris. Als het zo hoog is in de winkel bij de supermarkt en zo... moeten ook die salarissen naar boven gaan of iets, iets, ja, iets ja, doen. Ja. Zo kunnen we niet doorgaan. Ja. Helemaal niet. Ja. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... worden trouwens straks over een paar uur officieel op het eiland ontvangen... door de gezaghebber en het eilandbestuur. En naar verwachting wordt er dan opnieuw gedemonstreerd. U hoort een verslag van Menno Reemeyer. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Koploper AZ neemt in de eredivisie afstand van de concurrenten. De ploeg van Gertjan Verbeek heeft nu zes punten voorsprong op PSV en FC Twente. En die clubs speelden afgelopen weekend gelijk tegen elkaar. 2-2 werd het. AZ zelf won met 1-0 bij Heracles. Verbeek vindt, de coach vindt, dat die koppositie... dat daaraan nog geen conclusies moeten worden verbonden. Kijk, als na 20 wedstrijden uh, de stand nog steeds zo is... Dat wordt het een ander verhaal, maar we zijn uh, goed 11 wedstrijden onderweg. en uh, We doen het leuk en uh, de, de tegenstanders verspillen punten. Maar het is heel logisch als Twente tegen PSV speelt. Uh, dus in die zin moeten we ook gewoon uh, heel reëel uh, van wedstrijd naar wedstrijd kijken. En uh, Volgende week is Haag. en dan moeten we nog even weer tussendoor naar, uh, naar Oostenrijk. Nou, we willen graag ongeslagen status zo lang mogelijk uh, vasthouden. En het uh, liefst met drie punten. Ja, en Die 1-0 is natuurlijk een magere overwinning op Heracles. Maar Verbeek was wel tevreden over het spel van zijn ploeg. Wat mij het meest aanspreekt is dat de, die ondergrens van ons steeds hoger komt te liggen. We halen steeds uh, een hoger basisniveau. En van daaruit dwingen we toch iedere keer weer uh, de tegenstander ons spel op. En, uh, en dan zijn we op ons sterkst. Nou ja, en dan, uh, dan, uh, dan blijft we ook in geloven. En, uh, en was het 0-0 geworden, dan uh, had ik mijn ploeg ook niks kunnen verwijderen. dan hebben we er alles aan gedaan. En uh, op deze manier uh, ja, wordt het heel stabiel. En, uh, en van daaruit ga je gewoon uh, meer punten halen. Verliezer van het afgelopen weekend was onmiskenbaar Feyenoord. De Rotterdammers verloren in en tegen Groningen met 6-0. Terwijl een week eerder de ploeg van Ronald Koeman... nog zo'n goede indruk had gemaakt tegen Ajax. Koeman snapt dan ook niet hoe het verschil tussen die prestaties zo groot kan zijn. Dat is vaak het vreemde in het voetbal. Dat het in een aantal dagen zo weer anders kan zijn. Ja, en vandaag is het natuurlijk extra pijnlijk omdat de uitslag zeer groot is...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 dat zij uh, mannen waren vandaag in, in duels en uh, in meerdere in het afmaken en zo, En wij waren gewoon, uh, ja, we waren gewoon te slap. Feyenoord staat trouwens nu zesde in de eredivisie. Tsjechische tennister Petra Kvitova heeft het tweede grote succes in haar loopbaan behaald. Afgelopen zomer won ze Wimbledon en nu het eindejaarstoernooi in Istanbul. In de finale vloog, versloeg ze de Wit-Russische Victoria Azarenka. En de Nederlandse Britsers zijn voor het eerst sinds 1993 weer wereldkampioen. In Veldhoven pakte Oranje afgelopen weekend het goud nadat in de finale Amerika werd verslagen. Terwijl de speelparen in afgesloten kamers hun partijen afwerkten, bekeek het Oranje publiek de WK-ontknoping op grote schermen in verschillende zalen. Eerst zorgen we niet down met inslag 2 en dan kijken we met de rest van die kaarten. Doet, ja, dat is wel waar, natuurlijk. Je hoop nog dat die schoppen ja, meneer, u geeft hier de analyses. We zien daar op het scherm de spelsituatie. Maar wat ja, we niet zien problemen. is uh, hoe het eruit ziet in de ruimte waar er gespeeld wordt. Ai, ai, ai. <laughs> dat is een, een heel klein kamertje. En er staat een tafel en er staat een scherm overheen. En dat scherm loopt ja. diagonaal over de tafel heen... zodat ieder maar één van zijn tegenstanders kan zien. Maar er zit dus een schot, uh, zowel boven als onder de tafel. Want ja. uh, non-verbale communicatie is natuurlijk uh, uit den bozen. Helemaal uit den bozen. Geen voetje vrij onder de tafel en geen oogcontact boven de tafel.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 Is that it, ja, een basis, broer. Ga vandaag ja. een foto. Ja. Mag je eventjes een eerste reactie vragen? Je hebt de, de ballon al in de hand, de oranje ballonnen. Uh, hoe is dat? Wereldkampioen? Ja, wereld, onbeschrijfelijk. Het is echt uh, het mooiste wat er is. En ja, gewoon in eigen land kampioen worden. Het is fantastisch. Ik ben waanzinnig blij. Dit is echt een droom die je uitkomt. Echt fantastisch. Is dit uh, een start waar je mee verder kan? Die wereldvoetbal? Ja, absolu absoluut. Ik, uh, ik hoop dat we vanaf nu of aan gewoon als Nederland uh, het hele de Britse wereld gaan domineren. Manieren. En ik hoop dat het oude omaatjes-imago uh, uh, een beetje uh, loslaat. Nou, op naar de huldiging. Zo is dat. Nederlandse Bridgers zijn dus voor het eerst sinds 1993 weer wereldkampioen. En zijn daar dolblij mee. Je hoorde een verslag van Edwin Cornelissen. Radio 1. Het NOS-journaal. Al hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, acteur en tekstschrijver Gregor Frenkel Frank is overleden. Hij was onder meer bekend als panelid van het KRO-programma Ook Dat Nog... en het programma Cursief. Naast zijn presenteerwerk vertaalde Frenkel Frank de afleveringen... van de tv-serie Hadi Pa uit het Engels. Gregor Frenkel Frank is 82 geworden.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu 10 files, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn niet langer dan een kilometer of twee... en geven nu nog niet al te veel vertraging. Ze zijn veelal richting de grote steden in de Randstad. Er is er maar één die eruit springt. En dat is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar staat al 7 kilometer tussen Venendaal West en Driebergen. Daar staat een kapotte auto en daarom is de rechter ook dicht.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal met belangrijk nieuws. Goed nieuws zelfs uit Emmen. Want olifant Raza is anderhalf uur geleden naar zijn stal gelopen. En hij zit dus niet langer in die greppel. Zodra we daar meer over weten, hoort u dat natuurlijk. Maar even terug naar hoe het gebeurde gistermiddag. Want Raza werd in de greppel tussen dieren en publiek geduwd door andere olifanten. Brak daarbij een slachtand en had ook een wond aan zijn slurf. Ja, dat was geen prettig gezicht. Het dierenpark besloot het park te ontruimen omdat er een gevaarlijke situatie zou zijn ontstaan. En toen was het de bedoeling dat de olifant Ratsa weer terug zou gaan naar zijn stal, dat hij er zelf heen zou lopen. Nou, samen met woordvoerder Wiebren Landman bekeek verslaggever John Sarbach de situatie. We mogen niet te dichtbij komen bij Ratsa, want dan zou de olifant wel eens kunnen schrikken en de bedoeling is nou net dat hij terug het hok ingaat. Hij staat in een greppel meneer Landman. En de bedoeling is eigenlijk dus dat hij zelf op eigen kracht weer terugloopt naar het hok. Ja, we zijn blij dat hij staat en, en loopt. En uh, de gracht rondom het olifantenverblijf is zodanig gebouwd... dat als je die maar helemaal doorloopt, dan kom je uiteindelijk voor een deur... die, uh, die hebben we nu uitnodigend openstaan. En daar kan uh, Ratsa gewoon de, de stal inlopen. lopen. Dat was even schrikken dus. Wat was er nou gebeurd? Nou, Ratsa stond uh, bij de presentatie van de dierenverzorgers. Die we altijd hebben om, uh, om twee uur voor de, voor de bezoekers. En dan krijgen de olifanten ook uh, altijd wat, uh, nou ja, wat extra voeding. Dan, kunnen ze, dan komen ze in ieder geval. Dat, dat vertelt veel beter. En een aantal olifanten kwam erop afgestormd. En hij stond redelijk dicht bij de, bij de gracht. En die olifanten botsten tegen elkaar aan. En één, die was wat uit zijn evenwicht. En die botste weer tegen Ratsa aan. En dat heeft hem uh, ja, over de rand doen vallen. Paniek? Uh, nou, niet echt, gelukkig. Dat, uh, <coughs> Raza zelf is een, is een vrij rustige olifant. En uh, nou ja, hij is natuurlijk wel gevallen. Hij heeft zijn slurf, uh, nou, daar heeft hij een, een schaafplek, een bebloede plek op. En uh, jammer genoeg is ook een van zijn twee grote slagtanden uh, voor een deel afgebroken. Dus dat uh, heeft hij in ieder geval wel. Maar. Hij, uh, hij loopt in de gracht en dat is natuurlijk een gunstig teken. En onder de bezoekers, want u, besluit, u besloot uiteindelijk om het park maar te ontruimen. Uh, ja, we hebben die gracht rond het olifantenverblijf als, als ja, zeg maar barrière tussen bezoeker en olifant. En die olifant was nu toch weer een stap dichter bij de bezoekers. En uh, ja, je wilt geen mannelijke olifant tussen 2000 bezoekers uh, hebben. Dus dat, uh, om uh, iedere, ja, alles te voorkomen hebben we de, het park ontruimd. Nu was dat twee jaar geleden ook al gebeurd en u heeft aanpassingen gemaakt. Zijn die aanpassingen wel voldoende geweest? Nou, die maatregelen die we genomen hebben was dus het, uh, het ophogen van het zand... en het zand extra rul houden. En want je moet natuurlijk wel een barrière hebben tussen uh, bezoeker en olifant. Want olifanten zijn echt gevaarlijke dieren. Dus die barrière moet er wel zijn, alleen er moet wel een veilige zijn. En dankzij de, het rul houden en het zeg maar... Een zachter oppervlak van maken. Ja, is toch in ieder geval gebleken dat de Ratsa daar niet weer uh, grote verwondingen aan over heeft gehouden. Want Annabel, twee jaar geleden, die heeft er wel grote verwondingen aan over gehouden. en die moest uiteindelijk ook worden afgemaakt. Ja, Annabel, die uh, had een, een gebroken wervel. En raakte daardoor uh, verlamd aan beide achterpoten. en die hebben we toen helaas moeten laten inslapen. En hier blijft het met de schrik vrijkomen. Daar uh, houden we rekening mee. Dat het, ja, het ziet er goed uit. Uh, en hij moet nog echt de stal inlopen, maar het, uh, ik heb er al vertrouwen in dat dat goed komt. Wieberlandman Landman van Dierenpark Emme, Anderhalf uur geleden is hij dus naar zijn stal gelopen. Hoe dat ging, horen we later in de uitzending. Na de zoveelste cruciale top over de eurocrisis kwamen de Europese regeringsleiders de afgelopen woensdag eindelijk uit. De markten reageerden in het algemeen positief, maar de nationale parlementen moeten natuurlijk nog wel akkoord gaan, ook in Nederland. En omdat de PVV tegen is, speelt de Partij van de Arbeid een belangrijke rol. De laatste weken, zo constateert politiek verslaggever Hans Andringa, werden de geluiden uit de PvdA steeds kritischer. Welke voorwaarden zal de Partij van de Arbeid aan premier Rutte stellen... om in te stemmen met het reddingsplan voor de euro? Dinsdag wordt duidelijk welke conclusies de partij trekt... over het plan van de Europese regeringsleiders van afgelopen week. De laatste tijd zag financieel voorvoerder Ronald Plasterk... van de Partij van de Arbeid steeds meer beren op de weg. En dat leidde uiteindelijk tot de uitspraak dat zonder een goed akkoord... de Partij van de Arbeid nee zou zeggen tegen het reddingsplan.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 Nee zeggen, dat is ook de raad die hoogleraar Flip de Kam... van de Universiteit van Groningen geeft. Het plan dat er nu ligt, vindt hij ronduit onvoldoende. Want er is te weinig geregeld om HET grote probleem in Europa aan te pakken. En dat zijn de enorme verschillen tussen de economieën van Noord- en Zuid-Europa. Daar moet de Partij van de Arbeid conclusies aan verbinden. Het onderliggende probleem is dat Zuid-Europa zo afwekt van Noord-Europa, economisch, qua cultuur dat ik denk dat die landen reddeloos zijn. En hoe langer we het moment uitstellen dat we dat erkennen... Um, hoe groter de schade voor Nederland, maar... de economie en de belastingbetalers wordt. En dat zou de reden moeten zijn waarom de Partij van de ja. Arbeid... komende dinsdag zou moeten zeggen, we werken hier niet meer aan mee. We Dezelfde draaien onszelf economie... steeds dieper ja. het moeras in. Flip de Kam in Buitenhof gisteren. Om het verschil tussen het noorden en het zuiden kleiner te maken... is onder andere premier Berlusconi met een pak huiswerk terug naar Rome gestuurd. Maar ook Portugal, Griekenland en Spanje zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dat laat zien dat de problemen fundamenteler zijn. De Partij van de Arbeid heeft in de eurocrisis steeds benadrukt... dat het zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat zal ook dinsdag het geval zijn. Het ligt voor de hand dat een ja van de partij... afhankelijk wordt gemaakt van een aantal nadere voorwaarden... Zoals meer invloed van het IMF en meer macht aan Europa om risicolanden te kunnen dwingen de nodige stappen te zetten. Een partij van de arbeid die simpel nee zegt, is gezien de opstelling in het verleden zeer onwaarschijnlijk wat de Partij van de Arbeid precies zegt, dat wordt morgen duidelijk. Dan wordt duidelijk of wel of niet steun wordt gegeven aan het reddingsplan voor de euro. Dan naar Qantas. De Australische vliegmaatschappij moet zijn vluchten vandaag weer hervatten. Dat heeft een geschillencommissie bepaald. Afgelopen zaterdag hield Qantas opeens alle toestellen aan de grond... vanwege een uit de hand gelopen conflict met de vakbonden. We hebben besloten de internationale en te gronden. Voor de 70.000 passagiers die zouden vliegen met Qantas betekende dit dat ze niet konden vertrekken. Repeat, we are the Qantas, fleet now. Qantas legt alle vliegtuigen aan de ketting. Het bedrijf is woedend op de vakbonden die al maanden stakingen organiseren. Nog meer stakingen overleeft Qantas simpelweg niet, al dus de CEO van het bedrijf. We can't survive a year with this action happening. Our customers have no certainty, our employees have no certainty. The airline will die a slow death if we let this occur. Maar ook de vakbonden zijn boos, want zeggen ze, Quantus wil reorganiseren en dat betekent waarschijnlijk dat duizenden banen verdwijnen. Our concern is um if we outsource and offshore Quantus uh, much more, uh, young Australians won't have the opportunity that I've had uh, to fly for what is and I can Het Conflict sleept al maanden. Maar liep dit weekend ineens hoog op. Zo hoog zelfs dat de Australische premier Julia Gillard zich mengde in de ruzie. Klanten trade unions in willen dat dit wordt opgelost. Ik wil dat het wordt settle. opgelost. Dus los het op, aldus Gillard. Maar er werd niet naar haar geluisterd en vliegtuigen bleven aan de grond. we, uh, had gotten here. we boarded the flight. Everything looked good. It was time for departure. They were just about ready to push us back from the gate and the pilot came on the PA system and said that all flights were grounded. We stonden op het punt om op te stijgen, vertelt deze Quantas passagier. Het vliegtuig werd al naar de startbaan gereden. En toen ineens hoorden we de piloot door de intercom zeggen dat we niet mochten vertrekken. 70.000 passagiers stranden en dat kwam sommige mensen wel heel slecht uit. I tried to get to ja. Toen bleek dat Gillard's oproep niet had geholpen, schakelde zij de geschillencommissie in. En die besliste dat de vakbonden moesten stoppen met de stakingen en dat Qantas de vliegtuigen onmiddellijk moest laten vliegen. Een woordvoerder van Julia Gillard reageerde opgelucht. The Gillard government is uh, is pleased that our application has been successful tonight. We're very conscious that there are tens of thousands of Volgens Kwantas zullen de eerste vliegtuigen in de loop van vandaag weer vertrekken. Hopelijk is de stilte op de vliegvelden dan voorbij. Maar de wijk heeft gisteren afscheid genomen van Orca Morgan. Het dolfinarium liet iedereen gratis binnen. Straks een reportage is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Dennis Mooi, Dennis, alle vakanties voorbij... Ja, alle vakanties voorbij, Marcel. Goedemorgen. Uh, er staan nu 13 files. De meeste zijn trouwens niet langer dan een kilometer of twee. En staan op de gebruikelijke plaatsen richting de grote steden in de Randstad. En die geven dus nog niet al te veel vertraging. Dus um, uh, één file die er echt uitspringt, en dat is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen 10 kilometer. Er mm -hmm. staan een kapotte, uh, kapotte auto. Daarom is daar de rechterreis ook licht. Ja, dat is een lastige op de A12. Gaat dat lang duren? Uh, het ligt aan. Ik weet nu niet precies wat er aan de hand is met die, met die, met die ene auto. Oh trouwens, voordat ik daarover verder ga. Van, uh, ik krijg net een ongeluk binnen. Uh, vers van de pers de A15 richting Europoort. Voor het knooppunt Vaanplein staat twee kilometer. Er zijn drie rijstroken afgesloten. Dennis mooi met laatste informatie bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan weer naar Joris van der Kerkhof, naar Venrij. Um, een van de plaatsen waar um, in het verleden in ieder geval het CDA het goed deed. Hoe is daar, Joris, de stemming in verband met um, het congres afgelopen weekend van het CDA, de hele toestand rondom Mauro en het wegzakken van het CDA in de peilingen? Nou, daar ben ik net over aan het praten met de fractievoorzitter van het CDA, hier in Venray. Tien van de 27 zetels uh, hebben ze. Twee wethouders in het uh, college. John Michels is de is de fractievoorzitter. Uh, u, u zei net al uh, uh, net, net net voor de uitzending van ja. Uh, congressen kopen geen kruisraketten, maar congressen bepalen ook niet... of uh, een individueel iemand in Nederland uh, moet blijven. En eigenlijk het parlement ook niet. Met andere woorden, de discussie van de afgelopen tien dagen... hebt u knarsertandend aangehoord. Nou, knarsertandend. Maar uh, het gaat ons natuurlijk wel om dat uh, Mauro Nederland uh, kan blijven. Maar het is ook wel zo dat, uh, dat op het partijcongres van het CDA... maar ook in, uh, in Den Haag zelf, in de Tweede Kamer... dat er gedebatteerd zou worden over het uh, beleid voor de toekomst van Nederland dat het niet zou moeten gaan om, uh, om een individueel geval. Ja, en dat individuele geval is al uh, weken waar, waar, dat daarover gesproken wordt. Uh, uit uw gemeente uh, komt hij. heeft hier in ieder geval een hele tijd gewoond... voordat hij uh, in Eindhoven ging, ging studeren. Hij voelt uh, van jullie, en jullie hebben al eerder aangegeven... hier als gemeente in ieder geval... Uh, je moet uh, op een of andere manier linksom of rechtsom... hier in Nederland kunnen blijven. We hebben een aantal weken terug hebben we een gezamenlijke motie ingediend... in de gemeenteraad van Venray... En daarin hebben we de burgemeester, op, of de burgemeester opgedragen... om nog een keer een brief te sturen naar de betrokken minister... om de zaak nog eens een keer te overwegen... zodat Mauro in Nederland kan blijven. Ja. En we hebben deze mensen hard nodig in dit land... Ja, zeker hier, waar mensen wegtrekken, maar waar het werk wel, wel, wel, wel, wel blijft. Je ziet als je uh, Venray intikt en op zoek gaat naar verhalen van, uh, van, van tijden terug... dat er pogingen gedaan zijn om in ieder geval mensen uit Polen... uit andere landen hier naartoe te krijgen om het werk te doen. Dat zou voor hem ook kunnen, wat u betreft. Ja, we doen die pogingen nog steeds om ook buitenlandse werknemers... met name Polen hier te huisvesten. En we, we hebben te maken met de komende krimp van de beroepsbevolking... En we hebben die, die hard nodig om, uh, om die krimp op te kunnen vangen. Maar Angola hoort nog steeds niet bij de Europese Unie. Dus uh, dan zou dat toch wat moeilijker zijn. Daar ligt inderdaad uh, de crux. En als het een, een Pool was geweest, dan uh, was er geen discussie over geweest. Dan was je lang uh, uh, hier kunnen blijven. Ik hoor een u bocht Precies. <laughs> nee. Dus Mau Mauro moet maar eerst Pool worden. Nee, dat, uh, dat kan je niet van uh, zo jong verwachten. We vinden dat uh, de regering die moet, uh, de verantwoordelijkheid moet pakken... En als het het niet kan binnen het huidige asielbeleid. Dan moeten we maar kijken of het asielbeleid aan kunnen passen. Ja, maar dat is dan voor uh, langere termijn. Dat geldt dan uiteindelijk niet voor zo'n zo individueel geval. Uh, als u het, uh, Want u was er afgelopen zaterdag niet bij. Als u het congres hoort, als u de Tweede Kamer hoort debatteren... als u uw partij continu in het nieuws hoort... bijvoorbeeld ook met de peilingen die er dan, dan nu zijn. Peilingen zijn geen verkiezingen natuurlijk. Maar pff, wanneer komt er weer eens iets positiefs over uw partij? Ja, nou, Dat komt vanzelf. En het CDA dat toont wel genoeg veerkracht denk ik, om weer, weer terug te veren. En u gaf aan... Uh, uh, ja, het gaat nu over Mauro. En volgens mij is het CDA er nog wel eens gezind over dat, dat die jongen gewoon in Nederland moet kunnen blijven. Alleen is de discussie over de manier waarop. En het CDA heeft gemeend dat het via het asielbeleid zou kunnen. En dat blijkt dus nu niet te kunnen. En dan moet er maar een andere weg uh, gezocht worden, vinden wij. Nou, de interpretatie van hoe u het nu zegt. is de afgelopen dagen wel, uh, wel ook wel anders uh, geweest. Maar daar gaan we het later ook uh, uh, over hebben. Hier uh, bij u in uw bedrijf. Uh, ik zie daar ook oh, allemaal formulieren van het CDA. Nou, kijk of dat u die nog door kunnen lezen. Of wat nieuws tegenkomen. Kan wel? Dat kan. Oh, dat kan. Dan nou, gaan we het zo even lezen. Nou, misschien dat het idee uh, geopperd wordt om uh, Mauro in Nederland dan dat studievisum af te laten wachten. Uh, zodat hij niet eerst terug hoeft naar Angola. Dat is in ieder geval de list die het, uh, het CDA heeft bedacht. Later meer in deze uitzending over Mauro en het CDA. Het is bijna tien voor zeven. Wanneer ze precies weg moet, dat is nog niet duidelijk... maar Harderwijk heeft al wel afscheid genomen van Orca Morgan in het Dolfinarium. Die verhuist binnenkort naar een waterpark op Tenerife. Maar eerst moet de rechter er nog wel een uitspraak over doen. De inwoners van Harderwijk mochten gratis het park in... en dat deden ze dan ook massaal. Orca Morgan zwemt daar rondjes in het bassin in het uh, Dolfinarium... Ik heb eigenlijk nog nooit in het echt een orka gezien. En ik vind het wel heel erg leuk om hem niet te zien. Maar het is de laatste keer hè? Ja, dat vind ik wel jammer op zich. Maar het is wel beter dat hij daar gaat, want er zijn ook nog andere orka's en dan, ja, dan kan hij meer, uh, heeft hij meer plezier. Meneer, wat vindt u ervan dat, uh, dat de orka weggaat? Ik vind het een hele goede zaak. Het is te klein voor hem. Hij moet, uh, ...kunnen zwemmen en uiteraard met andere orka's. Als ze hier ook heel goed voor de geweest, hoor. daar ben ik van overtuigd. Waarom denkt u dat? Nou, je merkt nu al hoe ze reageert op de verzorgers... ...en dat zal ze niet doen als ze het niet goed bij ze heeft. Maar de orka-coalitie is het daar niet mee eens. Zij demonstreren dan ook bij de ingang van het park. Mevrouw, u bent van de orka-coalitie. Klopt, we zijn aan het flyeren. We zijn mensen op de hoogte aanbrengen wat er werkelijk aan de hand is met Morgan. Wat is er mis? Nou, het is zo, dit is een commerciële instelling. Ze hebben geen moeite gedaan om uh, de familie van Morgan te vinden... En uh, ja, dat is een kwalijke zaak. En wederom heeft minister Bleker gezegd dat morgen geen leuke toekomst tegemoet gaat in Loro Park. Waarom niet? Want dat is toch veel groter daar? En er zijn toch meer uh, orka's waar die bij kan zwemmen? Nee, de oceaan is veel groter. Ook burgemeester Berends van Harderwijk is erbij. Toen ik 23 juni 2010 hoorde dat er een orka aangespoeld was in Nederland? Toen geloofde ik het niet. Toen ben ik ook gelijk, zoals ik dat bij nieuwe inwoners doe... Morgen was voor mij even een nieuwe inwoner, ben ik geweest te kijken en ja, het was waar. En ik, vind, ja, ik blijf het nog steeds bijzonder vinden, vandaar dat ik hier ook vandaag ben bij het uitzwaaien. Wat heeft ook uh, aan Morgen Harderwijk als stad opgeleverd? Bovenal denk ik natuurlijk een stuk publiciteit. Ik denk dat het ook een uitdaging is geweest, vooral voor het dolfenai om dit dier, want ze hoort het ook, zo'n dier ergens wordt gevonden. Maar dat geldt ook voor bij wijze van spreken de bruinvissen die men hier opvangt, dat je gewoon daar een goed te huis voor vormt. En dat hebben ze ook voor morgen gedaan. Wat vindt u van al dat gedoe over, over die orka? Want er worden rechtszaken aangespannen. Ja, een beetje overdreven. Ik denk dat vooral die actievoerders ook niet, mijn mening, uh, niet helemaal goed uh, weten waar ze over praten. Ik denk, die, de orka is zo aan mensen gewend, die kan je niet meer in de natuur doen. Daar heeft hij het groter, maar toch zou ik hem wel langer willen zien. Je gaat hem wel missen. Ja, dit wel. Dat was een bijdrage trouwens, moeten we nog even zeggen. Van Arjan Hoevakker van Omroep Gelderland was bij het afscheidsfeestje voor morgen. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De kleinste stad van Nederland gaat dicht. Tenminste voor een paar maanden. Miniatuurstad Maduro Dam wordt namelijk grondig gerenoveerd. We hebben nu contact met de algemeen directeur Joris van Dijk. Goedemorgen, meneer van Dijk. Goedemorgen. Wat moeten wij ons voorstellen bij een verbouwing in Maduro Dam? Ja, we hebben er al heel veel grapjes over gehoord. Of we de smurfen gingen inhuren of dat ze met hele kleine schepjes aan de gang zouden gaan. Haha, ha, uh, ja. Nou, nou. <laughs> ja. dat gaan we niet. Uh, nee, we gaan met Eurodom uh, actiever maken en informatiever. En dat betekent dat we heel veel doedingen gaan toevoegen. En we gaan de verhalen achter de miniaturen gaan we op een multimediale manier laten beleven. Ja, want ik kan mij nog herinneren van vroeger, heel vroeger toen ik er was, dat uh, een van de weinige interactieve onderdelen was dat ik een suikerklontje. Uit een suikerfabriek kon krijgen. Ja. Dat, ja, gaat, ja, dat gaat allemaal nog meer worden? Uh, uh, ja, uh, dat is uh, heel aardig dat u dat zegt. Want uh, de eerste keer dat ik begon over verbouwingsplannen... toen uh, stak een uh, meneer zijn vinger op en die zei... ja, mijn kleinzoon die is gek op die chocolaatjes die uit dat fabriekje komen. Gaat dat ook weg? Uh, want tegenwoordig is het een chocolaatje. Uh, okay. Nee, dat blijft. Dus we hebben echt een keuze gemaakt tussen... wat is nou echt het hart van Madurodam duur en mogen we nooit veranderen. Nou, daar horen ook de... Klompenfabriek bij en de oude kermis. Uh, maar daar moeten we om uh, met de tijd mee te kunnen, toch ook wel wat dingetjes bij. Ja, u zegt met de tijd mee kunnen. Met die doedingen gaat u met de tijd mee? Of, of is het ook echt noodzakelijk om te overleven? Nou ja, je ziet dat uh, de afgelopen tien jaar is het uh, aanbod uh, om uh, dagjes uit te besteden enorm toegenomen. En uh, met is, uh, ja, is uniek en is heel creatief. Mensen krijgen er een nostalgisch gevoel bij, maar ze zeggen ook van ja, jongens, uh, ja, dat mag wel een beetje meer eigen tijd worden. Dat gaan we nu doen. Ja. En wat voor van eigen eigentijdse dingen komen er... Wat, wat komen er voor nieuwe monumenten te staan? Ja, we gaan, het startpunt voor Madurodam wordt vanaf nu dat het een mooi verhaal moet zijn. Een verhaal dat de moeite waard is om beleefd te worden. We willen echt de hoogtepunten van Nederland in Madurodam tot leven gaan brengen. En, en toen zijn we gaan kijken van wat ontbreekt er eigenlijk. We hebben de UNESCO-werelderfgoederenlijst onder meer daarnaast gelegd. En dan zag je dat we kinderdijk niet hadden, we hadden de Oosterscheldekering niet, we hadden de eerste heilige fabriek niet. En dachten we, hé, hey, er zijn toch eigenlijk best wel veel Nederlandse hoogtepunten die we nog kunnen toevoegen. En dat gaan we ook doen, maar dat zullen we dus op een uh, interactieve manier uh, gaan doen. Je kunt oh ja. zelf straks spores gaan droogmalen. Kijk eens aan, het wordt echt een beleving. Dat is wel, dat is wel hip, hè, geloof ik. Dat is in, dat, dat alles een beleving moet zijn. Maar zo gaat het dus met Dam ook worden, begrijp ik. We hebben het hard proberen te bewaren, maar we okay. proberen ook toch echt wat toe te voegen wat het, uh, wat het van deze tijd maakt. Wanneer gaat de stad weer open? 1 april. Goed. Zijn en we dat is er geen krap. Nee. <laughs> Algemeen directeur Joris van Dijk van Madurodam. 1 april kunt u weer terecht in Madurodam. Dank. Ja. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Daarin veel aandacht voor het CDA-congres van afgelopen zaterdag. Volkskrant concludeert dat het CDA ten onder gaat aan gedraai. En elke peiling zakt de partij terug naar elf zetels. Een historisch dieptepunt. En elke krant meldt dat. Volgens de Telegraaf moet er snel orde op zaken worden gesteld... met de financiële hervormingen voor de deur. Moet er een stevig kabinet zitten. Straks veranderen we in een soort Tweede België, zo stelt de krant. Veel besproken is het breekpunt op het congres... natuurlijk de kwestie rond de Angolese jonge Mauro. Trouwens. ...dat de CDA-top en de dissidenten, Koppel Jan en Ferrier... ...de steun van het congres claimen. Partijvoorzitter Rutte Peetoom noemt Mauro zelfs... ...de hoofdpijn van het CDA-congres. Ook ander nieuws, er is veel steun voor strengere straffen, koopt het Algemeen Dagblad. De meeste Nederlanders steunen het kabinetsbeleid om noodwaare criminelen zwaar te bestraffen. Ook vindt een ruime meerderheid dat geweldplegers harder moeten worden aangepakt. Als het slachtoffer, ambtenaar, politieagent of bijvoorbeeld ambulancebroeder is. Het het onderzoek van staatssecretaris Steven van Justitie. Hij concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet Rutte genoeg draagvlak heeft om criminaliteit met hardere middelen te bestrijden. Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta twijfelt over een tweede kerncentrale in Borselen. De lage energieprijzen zijn een bedreiging voor de nieuwe kerncentrale, schrijft het Financiële Dagblad. Delta denkt dat de miljardeninvestering mogelijk niet rendabel is met deze lage prijzen. De nieuwe kerncentrale kost 4,5 miljard euro en er moet een Europese toeslag op CO2 komen, zegt Delta. Want dan wordt kernenergie, waarbij geen CO2 vrijkomt, goedkoper en dus aantrekkelijk. Maar ja, daarmee is nog niet alles opgelost, schrijft de krant. De partners lijken om heel andere redenen te twijfelen. Ze zijn, na de kernramp in Fukushima in Japan druk bezig met het testen van hun kerncentrales. Ze zien je straks overal, de koninklijke Maratiozé. Tenminste, dat stelt NRC Next. In het geheim werkt de Maratiozé volgens de krant aan een grenscontrolesysteem... dat alle automobilisten met camera's in de gaten houdt. Op die manier kan criminaliteit en illegale migratie tegen worden gegaan. Zo is het idee. Nummerborden, type auto's en personen. Alles wordt door die camera gescand. De verdachte auto's worden uiteindelijk door een politieteam aan de kant gezet. Maar voor het zover is zijn er vooral veel bezwaren. Europese de commissie onderzoekt op dit moment of de camera's niet in strijd zijn met het verdrag van Schengen. De grenzen worden zo dan namelijk toch nog gecontroleerd. Ook over het bewaren van de beelden is ophef, zegt het College Bescherming persoonsgegevens. Zegt dat het in strijd is met de burgerrechten. Vanaf 1 januari zou het grenscontrolesysteem actief moeten zijn. Zo dadelijk, na het van 7 uur. Hebben wij contact, hopen wij, met uh, Noorderdierenpark Emme. want het is hem gelukt. Ratsa, de olifant van 7000 kilo, is naar zijn stal gelopen uit de greppel. Hoort u zo meer over.